5 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Nationaal hitteplan in werking gesteld. Nieuwe koning der Belgen neemt Defilé af. En Japanse premier heeft meerderheid in beide kamers. De Rijksoverheid heeft het Nationaal hitteplan in werking gesteld. Het RIVM waarschuwt mensen de komende dagen genoeg te drinken en alert te zijn op zonnebrand... Het hitteplan betekent dat het RIVM zorgverleners en burgers inlicht... over manieren om het ongemak en de gezondheidsrisico's van de hitte te beperken. Zo geven de GGD's advies aan gemeenten over evenementen bij grote warmte. Volgens het RIVM moeten ouderen de grootste, vormen ouderen de grootste risicogroep. Ook chronisch zieken, jonge kinderen en daklozen... moeten volgens het RIVM extra in de gaten worden gehouden. Rond deze tijd neemt de nieuwe koning der Belgen, Philip, samen met zijn vader Albert de Ville af op het Paleisplein in Brussel. Vanochtend legde de nieuwe koning de eet af in het parlement, nadat zijn vader de akte van troonsafstand had getekend in het Koninklijk Paleis. De troonswisseling in België valt samen met de viering van de Nationale Feestdag, waarop de eetaflegging van de eerste Belgische koning, Leopold I, wordt herdacht. Vanavond is er nog een afsluitend vuurwerk.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 Door die wisselingen stagneerde de uitvoering van veel wetten. In Egypte zijn 15 militairen om het leven gekomen... door een ongeluk met hun bus. Ook de chauffeur kwam om. Veertig inzittenden raakten gewond. Op een snelweg tussen Cairo en Alexandrië botsen de bus op een vrachtwagen. De militairen waren op weg van hun basis in het noordwesten van Egypte naar huis... om de laatste weken van de Ramadan bij hun familie te zijn. In Egypte gebeuren veel verkeersongelukken, de wegen zijn erg slecht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 Die organisatie zei eerder dat het dier bij Luttelgeest waarschijnlijk uit Duitsland afkomstig was. En hier was neergelegd bij wijze van grap. Het weer volop zon en in het binnenland plaatselijk 30 graden. Op de stranden is het een paar graden koeler. Vanavond zwoel en vannacht koelt het af tot 16 graden. Morgen en dinsdag wordt het op veel plaatsen meer dan 30 graden. En vanaf woensdag is er kans op onweersbuien. En dan wordt het ook benauwder.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 Goedemiddag, inmiddels 5 minuten over vijf. Het Atlantiekje in Amsterdam zit er zo goed als op. We hadden nog één onderdeeltje te gaan. Is het inmiddels afgelopen, Andy? Is afgelopen, van De 200 meter bij de mannen. En is verrassend geëindigd. Want niet de grote favoriet Gerof Veller wint. Maar Dennis Spillekom van Liekeuris. Eerste in een mooie tijd van 20,96 En dat heeft hij uh, goed gedaan. Onder de 21 seconden. Uh, geen limiet voor... De uh, wereldkampioenschap atletiek in Moskou. Want dan moest hij 2060 lopen. Maar een verrassende winnaar, dus op de 200 meter, Dennis Spillekom. Van deze dag, waar uh, de Nederlandse kampioenschappen geen uh, records hebben opgeleverd. Geen nationale records. Ook geen, uh, geen uh, nieuwe kandidaten voor het uh, wereldkampioenschap. Maar wel zie je dat de jeugd begint door te breken. En met name de 400 meter zag er heel goed uit... zowel bij de mannen als de vrouwen, met hele mooie tijden. Leuke dag, warm en goede prestaties. Einde van de NK atletiek 2013. En AZ oefent vandaag tegen Getafe. doet dat op de open dag in Alkmaar. En inmiddels is de tweede helft begonnen, Richard? Ja, 2,5 minuut. En AZ staat voor met 2-0. Ongeveer 9000 toeschouwers Ze zijn toch nog na de open dag blijven hangen... om deze wedstrijd te bekijken. En AZ voetbal beter in de eerste helft dan de Spanjaarden. Leidt dus verdiend. 1-0 werd het via Berens. 2-0 via Elm en een wissel. Twee wissels eigenlijk door Gert-Jan Verbeek gedaan. Overtoom is in de ploeg gekomen. En speelt. En dat is toch wel opvallend. Want dat deed hij tot nu toe bij AZ nooit eerder. Speelde vaak vanaf de linkerflank. En nu een centrale rol. Zoals hij dat ook had bij Herakles. Overtoom is er ingekomen voor Goedelje. En nog een tweede wissel. Ook Viergever is achtergebleven in de kleedkamer. En voor hem speelt nu op de linksbackpositie Gorter. 3,5 minuten dus in deze oeverwedstrijd. In de tweede helft zijn we bezig. En AZ leidt 2 tegen 0. En Radio Tour de France kunt u vanaf kwart over zes verwachten. Het heeft alles te maken met de avondaankomst op de Champs-Élysées... in deze honderdste editie van De Tour. Inmiddels gaan we wel dit uur nog terugkijken... op de afgelopen weken, drie weken Radio Tour. Ça fait du bien. Santana en Rob Thomas en Smooth. Als opmaat naar de laatste uitzending van Radio Tour de France van 2013, die om kwart over zes begint, nemen we de afgelopen drie toerweken door. Dit gebeurde er in de eerste week: Radio Tour de France. Terug! Bleek. We gaan dus een sprint krijgen. Maar de grote vraag: wanneer krijgen we die sprint? Ja, hoor, en ik heb dat de finish ergens anders was. Die bus van Orica staat gewoon op de streep. Wie gaat hier de sprint winnen? Is het toch Kittel? Is het toch Kittel daar aan de buitenkant? Zeg ja, het is Kittel! Kittel die wint hier de etappe. En pakt ook meteen de eerste gele trui. Het is het ongelooflijkste wat ik bis heb. erleefd heb. Ik ben zeer, zeer stolz. Uh, ik freu mich ook zeer, zeer. Voorlopig zes man aan de leiding terwijl er een hond oversteekt. Ga aan de kant, rotde want het peloton komt eraan. Het is helemaal niet irisuim. Toeradio zit ernaast. Jan Bakelands de bellen. Hij wint hier de etappe. Ik heb zo lang er moeten vervechten en tot tegenslag slag gehad. En nu eindelijk. Ja, het is te mooi om waar te zijn. Orica Green rijdt de snelste tijd. 1 seconde sneller dan Omega Pharma. Dat betekent dus dat alles op de kop gezet is. Want dat die ploeg die gisteren al met Simon Gerrans de etappe won, pakt nu ook de gele trui. Komen want daar komt Cavendish, Cavendish buiten om krijgt nog een klein kwartje van een van de mannen van Grijpel en Grijpel die gaat hier de sprint winnen. Grijpel, Grijpel voor Cavendish, Grijpel voor Sakaan, Grijpel alleen. Van Poppel die gaat het niet redden. Ik zag hem nog juichen ja. Ja, dat is echt knap wat hij doet. Grijpel komt eraan, Sagan komt naar de buitenkant. Grijpel in het midden, maar het is Kevinis die daar gaat winnen. Maar Kevinis voor Bollarsen-Hagen, voor Sagan. Maar Kevinis met overmacht, de rest staat niet op de foto. De Kennendeelploeg, ploeg die zijn een truc speciaal van plan. Maar die proberen gewoon de andere sprinters te lossen en er gaan er al wat af. Het is Peter Sagan die er overheen komt. Degenkolb is te vroeg gekomen. En het is Peter Sagan die hier de etappe wint voor John Degenkolb. I'm very happy. En ik dank je, mijn team. Tuurlijk, Parijs is toch ver, zou Joop zeggen. Maar Christopher Froome heeft hier de eerste tik uitgedeeld. En is een redder om uh, van te houden, hoor. Een aanval op Zand Joop, wat is hij er blij mee. Hier komt hij over de streep, Christopher Froome. En natuurlijk die twee Nederlanders, Bouke, Mollema en Laurens den Dam, die zitten erbij. Ja, ik voelde me de afgelopen week al heel goed. Dit is een rit waarvan ze over 50 jaar nog zeggen van... wist je nog die rit in de richting van Bannière? Die rit waar alles op de kop werd gezet. Ongelooflijk, we waren toch een uh, vlak land van uh, polderwegen. En nu gewoon vier Nederlanders in deze groep. zit geïsoleerd, heeft geen enkele helper meer bij zich. Dat is Daniel Maarten, die kleine ier met die gele schoentjes en die grote neus. En hij springt weg. En daar gaat Pools, Pools demarreert. Hoe is het mogelijk? Als je niet probeert, dan, uh, dan lukt het nooit natuurlijk. Het gaat hem niet worden voor Wout Pools. Wordt het Daniel Maarten? Jawel, het wordt Daniel Maarten. De eerste hier eerder, Sint-Steven Wout, onvoorstelbaar. Het is nog steeds twee weken te gaan en ik in ieder geval heel blij... Uh, ...goede benen nu aanvoelen, af, dit weekend dan. Vroom dus nog steeds één, val verder op de tweede plaats. Bauke Mollema op de derde plek, ook Richie Poort voorbij. Ja, dat ik van tevoren uh, niet op gerekend. Laurens ten Dam op de vierde plaats. Ja, het gaat gewoon heel lekker en uh, ja, zo houden we zo. Week 1 van de Tour van 2013. En we gaan terugblikken op die eerste Tourweek met Gio Lippens. Gio, Gio, goedemiddag. 200, goedemiddag. Het begon dus allemaal op Corsica. Was het een opening die paste bij deze jubileum-editie? Ja, zeker bij deze editie. Uh, het is sowieso een hele bijzondere editie natuurlijk. Met veel uh, ja, bijzondere momenten. Uh, die ook van tevoren al gepland zijn. En Corsica, hè, voor het eerst in de geschiedenis... werd dat eiland aangedaan door de Tour. Het is nooit gebeurd om allerlei redenen. Politieke redenen, logistieke redenen. Maar uiteindelijk uh, heeft Christian Prudhomme het wel aangedurfd. En uh, Corsica was een, uh, ja, een mooie, waren een mooie drie dagen. Absoluut. Uh, het eiland was mooi. Het landschap was prachtig. Uh, maar er kon ook heel goed gekoerst worden. En met die wegen daar... Het viel eigenlijk uiteindelijk allemaal best wel mee. Dan Argo Shimano en Marcel Kittel. De bedoeling was de eerste rit winnen, de eerste gele trui pakken. Dat is gelukt. Hoe knap was dat? Dat was heel knap. Vooral ook omdat het een hele tumultueuze sprint was. Hè. Je kunt het je ongetwijfeld nog herinneren. Een kilometer of 15 voor de streep ineens een enorme knal aan de finish. We keken naar links en daar stond de bus van Orica GreenEdge, die Australische ploeg. En die stond echt helemaal vast geparkeerd onder die finishboog, die finish aankomst. Uh, viel nog mee dat die hele stallage niet omdonderde, want dan waren de gevolgen... Echt niet te overzien geweest. Maar uh, toen werd er natuurlijk uh, in paniek werd er besloten. De finish komt dan maar drie kilometer voor de streep uh, te liggen. Want ja, daar kan niemand meer onder die boog door. Uiteindelijk werd het probleem toch verholpen. Op het laatste moment werd nog besloten. We gaan toch door tot aan de finish. Maar er was zo'n paniek in het peloton. Zoveel onrust. Dat uiteindelijk ook uh, een enorme valpartij. Uh, vlak voor die finish ontstond. In de laatste vijf kilometer. Ja, en daar lagen eigenlijk alle sprinters bij. Behalve Marcel Kittel en uh, ja, zijn hele ploeg. En dat dat was wel heel knap dat die Argo Shimano ploeg hem met uh, die onder andere Nederlandse helpers. Ik denk aan Koen de Kort, ik denk aan Tom Velers, noem ze allemaal maar op. Roy Curvers, de wegkapitein. Dat die uiteindelijk Marcel Kietel naar die eerste overwinning hebben gebracht. En uh, het was wel mooi natuurlijk. Want het was niet alleen de overwinning, de dagzegen. Maar als extra bonus kreeg hij ook meteen uh, de gele trui, de eerste gele trui van deze Tour omgehangen. En dat voor de ploeg die tot nu toe eigenlijk altijd het, het, het kleinste jongetje was uit de klas. Uh, maar die nu toch langzamerhand wel flink is uitgegroeid tot een heel serieus ja, we hebben er over gesproken. Kittel, Cavendish, Greipel, Sagan, ze hebben allemaal gewonnen. Ze hebben elkaar redelijk in evenwicht willen te houden, die sprinters. Eh, waren het ook echt grote, spannende massasprints, vond jij? Ja, er waren hele spannende bij, waar de meesten wel aan meededen. Maar er waren er natuurlijk ook een paar onthoofden bij. Kevinis heeft een keer een onthoofde sprint gewonnen. Grijpel lag een keer op de grond. Kevinis zelf is ook een aantal keren tegen het asfalt gegaan. Dus het was heel vaak wachten op het moment waarop alle vier die sprinters ze uiteindelijk zouden meedoen. En eerlijk gezegd ging het dan toch echt om de top drie hoor. De beste sprinters van dit moment. Want Peter Sagan die wint vandaag wel de groene trui. Hij staat heel stevig in die groene trui. De Slovaakse... Ambassadeur mag vanavond hier op de Champs-Élysées op het podium klimmen... om hem die trui te overhandigen. Maar hij heeft niet echt mee kunnen doen in die massasprints. Uiteindelijk was hij niet echt, uh, heeft hij niet één keer een echte massasprint gewonnen. Hij heeft een sprint gewonnen waar je net al iets over hoorde... toen die hele ploeg van Cannondale in een overgangsetappe... over een paar kolletjes besloot om echt alle sprinters naar huis te rijden. Ja, en dan is Sagan wel heel sterk. Dan was hij ook in ieder geval sterker dan John Degenkop, die tweede sprinter van Shimano. Ja, dan aan het einde van de week. Chris Froome, die deelt dan de eerste tik uit. Was dat eigenlijk misschien wel de basis van zijn Eindhoven winnen? Ja, daar heeft hij absoluut de basis gelegd. Hij heeft daar laten zien, wat ik ook roep op een gegeven moment... in de live-reportage, van het is wel een juweel natuurlijk van een renner. Gewoon iemand die aanvalt op het moment dat het kan. Kijk, dat hebben we natuurlijk andere jaren vaak niet meegemaakt. Lance Armstrong, ik noem zijn naam toch nog maar weer eens. Die viel wel eens aan, maar meestal dan verdedigde hij verder ook zijn positie. En dan ging hij berekenend rijden. Dat deed Indurain natuurlijk tot in extreem is in het verleden. Dat was gewoon een goede tijdrijder. En daar pakte hij de winst. Dat deed vorig jaar Bradley Wiggins eigenlijk ook. Hij vertrouwde op die tijdrit en het hoefde allemaal niet in de bergetappes te gebeuren. En met Christopher Froome kan en geweldig tijdrijden. Hij heeft natuurlijk uh, werd tweede in de eerste vlakke tijdrit van uh, deze Tour. Hij won de klimtijdrit. Hij was daarnaast ook nog eens een keer de beste in twee uh, prachtige bergetappes op de Mont Ventoux. En uh, in de Pyreneeën natuurlijk, die allereerste Pyreneeënrit naar Axtra Domène. Ja, en dat, dat, daar hou ik wel van. Ja, dat is wel een renner om te koesteren op het moment dat iemand in die gele trui... of toen reed hij nog niet in de gele trui... maar dat een klassementskandidaat gewoon aanvalt en blind ervoor gaat. Dat heeft hij wel al die tijd gedaan. Maar toch de etappe daarna uh, kwam hij zonder ploeggenoten te zitten. Ik bedoel, dat was misschien achteraf wel de kans voor zijn concurrent om hem echt pijn te kunnen doen. Ja, maar hij bleek toen zo taai, zo sterk, dat ze hem er met z'n allen niet konden afrijden. De Spanjaarden hebben het echt geprobeerd. Met name Valverde, Quintana, noem ze allemaal maar op. Ze hebben het gewoon geprobeerd. Later heeft natuurlijk Contador het regelmatig geprobeerd. Quintana, die Colombiaan. Maar het lukte ze niet. En uh, nou ja, waar wij inderdaad met vier Nederlanders in die tweede bergrit in de kopgroep zaten. De grote groep in ieder geval. Daar uh, zat Floem uh, helemaal geïsoleerd. Want uh, Richie Port, hè, zijn voornaamste steun en Toeverlaat, die was helemaal kapot. Die, uh, die eindigde echt op, op, ...op heel veel minuten achterstand, die kon dat tempo niet bijbenen. En voor de rest, al die ploeggenoten, ja, ze waren er niet. En dat maakt deze toerzegen, hè, maar dan komen we pas aan de derde week natuurlijk... ...maar dat maakt deze toerzegen van Froem zo bijzonder... ...dat hij het bijna zonder ploeg heeft gedaan. Dan nog even tot slot over die eerste week, want je had het al over de Nederlanders. Mollema en Tendam, die melden zich in de top van het klassement. Hoe verrassend vond jij dat op dat moment? Vond ik heel verrassend. En ik denk dat de meesten dat heel verrassend vonden. Kijk, van tevoren was natuurlijk de insteek bij Belkin. Hè, die opvolger van de Blanco-ploeg. Opvolger weer van Rabobank. Was een plekje in de top 10. Daar zijn we gewoon heel tevreden met. Deze relatief jonge Bouke Mollema, 26 jaar oud. En Dorens Ten Dam als een soort schaduwkopman. Een meesterhelper meesturen. En maar eens kijken wat Robert Geesink doet. En als je dan keek inderdaad naar die top 10 op dat moment. Met Mollema op 3 na de eerste week. En Ten Dam op, op 5 of 6 op dat moment. Ja, dat was natuurlijk gewoon echt boven. Verwachting en, en dat het daarna alleen maar beter werd, ja, dat was iets wat niemand had verwacht. Dankjewel Guillaume over de eerste week van de Tour de France. Zo week week 2 en 3. Live-sport op Radio 1. Elwes langs Danny Crawford's en de Crusaders en Street Life. We gaan weer even naar Alkmaar AZ tegen Getafe. Richard van der Made. Ja, het staat er nog steeds 2-0 terwijl ik zit te kijken naar een hachelijk moment van enkele seconden geleden. Buitenspel of niet. En bal wel of niet over de lijn. Volgens mij was van beide geen sprake. Het spel gaat in elk geval gewoon door bij de 2-0 stand in de 66 e minuut. Aanval was het van Getaffe dat weinig in de melk te brokken heeft in deze wedstrijd. Het is in de tweede helft gezapig geworden. Het is een stuk minder leuk en het is ook niet... Zo goed als in de eerste helft ook aan de kant van AZ. En dat komt ook voor een groot deel door een rode kaart. Een rode kaart voor Michel. Die speelt bij Getafe een minuut of tien geleden. En vooral Gert-Jan Verbeek, de coach van AZ, baalde daar behoorlijk van. Met wegwerpgebaartjes hoofdschuddend stond hij langs de kant. Want hij wil gewoon een serieuze hoevenwedstrijd met veel weerstand. En nu kruipt Getafe eigenlijk alleen nog maar verder in de eigen schulp. Is het vuur er een beetje uit. Speelt het nog verdedigender met nog meer mensen achter de bal. En dat uh, ja, vindt Verbeek eigenlijk uh, niet leuk. Want hij wil uh, gewoon een, een, een prima oefenwedstrijd met wat weerstand van de Spanjaarden. Want dat is uh, nauwelijks het uh, geval. AZ is nog altijd wel de wat betere ploeg. Maar het stelt allemaal niet zo heel veel meer voor in de tweede helft. 67 minuten zijn we inmiddels onderweg. Eén schot op de paal gezien van uh, Escudero. Op de binnenkant van de paal, die bal zat er ook bijna in dus, maar net niet. En Esteban die kwam daar toch wel goed weg, want stond naar mijn mening verkeerd opgesteld. AZ dus twee wissels binnengebracht in het begin van de tweede helft met Overtoom en met Gorter. Maar ze zijn er dus niet echt veel beter door gaan voetballen. Nu misschien een aanval over de linkerkant met Koetmoensson. Maar weer een overtreding gemaakt nu door de rechtsback van Getafe Het staat dus nog altijd 2-0. En ja, is AZ dan klaar voor de Johan Cruijffschaal van volgende week? Dat is natuurlijk de grote vraag. Het is moeilijk moeilijk te zeggen. Ze hebben in ieder geval uh, natuurlijk wel laten zien in mei dat ze kunnen pieken in een wedstrijd als er gespeeld wordt om een prijs. Zweden heeft zich geplaatst voor de halve finale van het EK voor vrouwen. De Zweedse vrouwen klopten IJsland met 4-0 en Zweden treft in de halve finale de winnaar van het duel tussen Italië en Duitsland en die wedstrijd wordt later vandaag gespeeld. Ja en dan Tom Bona heeft de Belgische nationale feestdag extra kleur gegeven door de tweede etappe in de ronde van Wallonië te winnen. Op de dag van de troonswisseling was de 32-jarige renner... van of, uh, Omega Pharma Quickstep in de rit naar Anguisse... de snelste in de Massa Sprint. De Rus Kolotnev, winnaar van de eerste rit... behield de leiding in het algemeen klassement. Hij heeft zes seconden voorsprong op de Fransman Gesselin. Gaan wij het weer oppakken, de terugblik op de Tour. Dat doen we na de eerste week. Het eerste klassement is gemaakt en Froome heeft het geel. Mollema en Tendam staan er goed voor in het algemeen klassement. En zo gaan we dus de tweede week van de Tour de France in. Lidu, lidu hier Tom. Nou, valt van tijd. Lidu, je hier Tom. Nou, valt van tijd. We gaan gewoon af op de massasprint in Saint-Malo. valt van no, tijd daar, valt no, van tijd. Rijplaat gaat etappe pakken. Of oh, is het Kittel? Het is Kittel. Kent alweer de etappe, met de stom velos die daar heel hard op het asfalt is dus geklapt. Van Mark Cavendish voorbij? Voorbij, maar ook de tegen. Hij rijdt echt vol in mijn stuur. He move a little bit right, I move a little bit left. It's not like I've touch his wheel. It was the arms that touched it anyway. Een ongelooflijk domme blinde actie. I hope he's okay anyway. Ja wel hoor. Dik de snelste tijd. Tony Martin. I'm really happy now that he lost some seconds in the finals. Uh... Froome is toch tijd kwijt geraakt. Tony Martin is de snelste man aan de finish. I'm really happy with second place and having extended my advantage on that. De big GST rivals. Bouke Mollema komt hier in de richting van de streep en gaat een hele mooie tijd neerzetten. Ja, als je hoort ook uh, van Nico, dat hij uh, na Vroen de beste tijd van de klasse had onderweg, dan uh, geeft dat wel maar aan. We staan nu 3-6, super toch? Het gaat Kevinis worden of komt daar nu Kittel? Komt daar Kittel? Klopt die Kevinis op aarde? Het lijkt er wel op hoor. Want ik zag een hoofdgebaar van Kevin Cavendish Van pot verdorie Is het weer niet voor de... Ja, het was close <laughs> Onvoorstelbaar hoor Ja, ze hebben bij Angel Shimano nu al drie etappes te pakken Take it in, but don't look down Cause I'm on top of the world, hey. En we hebben er een slachtoffer gemaakt. Alejandro Valverde, de nummer 2, die rijdt op dit moment lekker. 55 kilometer begonnen het hele spel eigenlijk. En daar hebben we volgens meegereden met quickstep. Wat een krankzinnig mooie etappe is dit. Breekt het of breekt het niet? Het breekt hoor. De gele trui moet nu ineens het gat gaan dichtrijden. Die kijkt achterom. Waar zijn mijn ploeggenoten? Wat een oorlog vandaag in deze rit, zeg. Zo'n vlakke rit. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Die komt 20 kilometer voor de finish bij me. Die zegt, uh, waarom rijden jullie niet meer? Zegt, ja, we hebben ons twee mannen verborgen. Oh no, fuck me. Take it in but don't look down Kevin is met de voorsprong op Peter Sagan. Het is Kevin is in tweede bak voor Sagan en Bouke Mollema. Leuk hè dat je mensen zo kan vermaken. Hè. We hebben een kopgroep van 18 man. Er komt niemand meer bij. Of is het dan toch nog een gas die erbij kan komen. Maar het is 13. 10 10 die wint hier! En uh, daarvoor, uh, daar rijdt uh, Quintana. Vroom die geeft vol gas, zegt. Hollema en ten Dam zijn eraf. door gaat eraf. Ongelooflijk, zegt. Vroom die geeft vol gas, zegt. Nu rijdt hij weg. Bij Quintana, Jongen, dat had ik niet verwacht. Christopher voor komt komt. Nu over de streep. één handje omhoog, inderdaad. I, I really didn't sort of see myself winning that stage today. I, I really can't believe it. Heel knap, Bouke Mollema. Want uh, je finisht maar op zes seconden van Alberto Contador. Toen ik uh, van, uh, van Nico hoorde dat we dichter kwamen op Contador... ...ja, daar kreeg je natuurlijk godvullig veel moraal van. Ja, als je eenmaal uh, zo goed in het klassement staat... <laughs> ...kun je denk ik meer pijn leiden dan anders. De tweede week in de Tour de France. morgen gaan we erover doorpraten met Gio Lippens. Eerst andere zaken. Dit is Radio 1. De hoofdpunten om half zes met Martijn van Week. Het mooie weer heeft geleid tot grote drukte aan de kust... en rond de recreatieplassen. Aan het begin van de middag riep de Utrechtse politie... mensen op niet meer naar de recreatieplassen in die provincie te gaan. Vanmorgen stonden er lange files op de weg naar de kust... en de parkeerplaatsen zijn vol. De Rijksoverheid heeft het Nationaal Hitteplan in werking gesteld. Dat betekent dat het RIVM zorgverleners en burgers waarschuwt... Volgens het RIVM zijn ouderen de grootste risicogroep. In Brussel neemt koning Filip op het Paleizenplein het défilé af... dat jaarlijks wordt gehouden op 21 juli, de nationale feestdag. Ook de rest van de koninklijke familie is erbij. Koning Filip heeft met het koningschap ook het opperbevel... over de strijdkrachten van zijn vader overgenomen. Aan het défilé doen ook Nederlanders mee... onder wie de commandant der strijdkrachten, generaal Middendorp... En bij verkiezingen in Japan heeft de liberaal-democratische partij... van premier Abe de meerderheid gehaald in de Senaat. Dat meldde Japanse media op basis van de exit polls. Voor het eerst in jaren heeft een Japanse partij... nu een meerderheid in beide kamers. En daarmee lijkt voor Abe de weg vrij voor het doorvoeren van zijn plannen... om de Japanse economie te herstellen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Willemijn Hubert. Ja, de temperaturen zijn hoog. Op heel veel plaatsen in Nederland is het 30 graden of zelfs net wat meer. En het KNMI heeft al een waarschuwing afgegeven voor aanhoudend hoge temperaturen. En ook het hitteplan is dus in werking gesteld, u hoorde dat net al. Hoe dan ook, zorg dat u goed drinkt en indien mogelijk niet al te veel blootgesteld wordt aan de zon. Inspannende activiteiten kunnen beter even uitgesteld worden. Maar vanavond kunt u nog heel lang buiten zitten, want het koelt maar langzaam af. Vannacht liggen de minima tussen de 14 en 19 graden bij een zwakke oostenwind. En het is helder op wat sluierbewolking na. Morgen wordt het opnieuw 30 graden of meer en ook dan brengt de wind weinig verkoeling. Aan zee kan er in de middag wel een zeewind opsteken, ook rond het IJsselmeer is daar kans op. En dan kan de temperatuur daar iets dalen. De zon schijnt verder volop, maar af en toe trekken er velden hoge bewolking over. En in het zuidoosten is er morgen later op de dag kans op een enkele onweersbui. En na een warme nacht volgt er dinsdag dan weer een tropische dag. Vanaf woensdag neemt de kans op stevige onweersbuien toe. Dan wordt het minder heet, maar wel benauwder. Radio 1, NOS langs de -lijn. nog. Verder met de wedstrijd tussen AZ en Getafe... voor de vriendschappelijke wedstrijd. Maar eerst gaan we terugblikken op die tweede week van de Tour de France. Zojuist hoorde je hem muzikaal al voorbij komen. Ja, Gio, een groot gedeelte van die muzikale terugblik van die tweede week... was toch wel die valpartij van Tom Velix. Kevin Dish raakte hem, ja. Velux viel, Kittel uh, wint uiteindelijk die etappe. Maar Kevin Dish, ja, die was wel behoorlijk de gebeten hond, hè? Ja, de, de, de, ja het was een bodycheck. En uh, laten we zeggen, heel veel mensen hebben dat toch echt wel gezien als uh, een aanslag op een medesprinter, op Tom Velers... die hem misschien wel een beetje in de weg reed. Maar ja, ook dat hoort bij het spel van sprinten. Dat weet Cavendish ook donders goed. Dat hij mannen heeft die voor hem de sprint aantrekken... en die ook opzij gaan op het moment dat ze klaar zijn... met het voorbereiden in de werk. Ja, en dan af en toe nog wel eens een andere sprinter in de weg zitten. Dat is nou eenmaal het spel zoals dat gespeeld wordt in de massasprint. En de reactie van Cavendish... Ik blijf erbij na het honderd keer terugzien van die beelden... dat het gewoon een zeer onfatsoenlijke levensgevaarlijke actie was... van Cavendish, die echt gewoon met de schouw... Onder in het stuur van uh, van uh, en hem ja, echt wegcatapulteerde. En daarvoor, daardoor ook wel zorgde dat hij zelf overeind bleef. Het uh, punt is alleen dat, dat mijn mening niet door iedereen wordt gedeeld. hoor. Want ik moet je heel eerlijk zeggen dat uh, ja, er hier nogal verschillend over gedacht wordt. En dat heel veel mensen toch ook de schuld bij Tom Velers leggen. En dan zeggen van ja, die had niet van zijn lijn moeten afwijken. Hij had al helemaal niet achterom moeten kijken. Want op het moment dat je dat doet, dan maak je automatisch toch met je fiets, met je stuur een beweging naar rechts. En dan, uh, ja, dan wijk je gewoon van die lijn af. Dus, dus wat dat betreft ligt het genuanceerd. Je de... Dan, dan, dan ik misschien uh, ja, in, in, in de eerste opwinding, wat er ook wel het herzien van de beelden heb gedaan. De jury heeft er in ieder geval niks aan gedaan. Die hebben gezegd, uh, dit gebeurt in de sprint... en beide heren hebben evenveel schuld, we doen er niks aan. Marcel Kittel wint uiteindelijk die etappe. Is hij nu al de sprintkoning van deze Tour... of moeten we ja, van vandaag ik nog ook, even ja. afwachten? Kevin ja, want... Dish is behoorlijk bang voor hem geworden. Hoor. Dat is toch wel duidelijk. Uh, kijk, natuurlijk moet je die sprint van vandaag afwachten. En eerlijk gezegd, als je naar de historie kijkt van de aankomsten hier... ja, dan heeft Kevin Dish wel eventjes een uh, enorme voorsprong op papier op al die anderen. En ik denk ook eerlijk gezegd, daar hebben we het net even met een aantal collega's van de BBC ook over gehad die naast ons zitten. Kevin is heeft toch de neiging, heeft toch een, een, een manier gevonden om zich te focussen op dingen die hij per se wil. Hij wilde een keer wereldkampioen werden. Hij, worden, hij werd wereldkampioen in Kopenhagen in een massasprint. Uh, en deze sprint hier op de Champs-Élysées, zeg maar het officieuze wereldkampioenschap van de sprinters, want zo kun je dat toch wel noemen. Ja, daar heeft hij zijn zinnen op gezet. En de manier waarop hij de afgelopen jaren de concurrentie iedere keer te kijken heeft gezet hier. Ja, dat doet mij toch wel vermoeden dat hij op papier in ieder geval de snelste is van vanmiddag. Maar ik moet wel zeggen dat Kittel de man in vorm was. Alleen, het is alweer zo lang geleden, hè? Want ze, ze hebben alweer zo lang geleden voor het laatst gesprint in deze Tour, door die idioot zware uh, slotweek, zijn ze gewoon niet meer aan massa toegekomen. Dus, uh, ja, of het treintje nog loopt. Tom Velers is natuurlijk al naar huis. Die uh, is uh, afgestapt in de Alpen. Het is maar de vraag of het allemaal nog klopt bij Arushimano. Maar ik, ik verheug me er wel op. Een mooie sprint met in ieder geval Kittel, Kevin en grijpel en misschien ook nog Peter Sagan die zich ermee bemoeit. Misschien ook nog een beetje Matthew Goss, die Australische sprinter. Het zou in ieder geval mooi zijn als ze hier met z'n vijf op die streep afstormen... en als het verschil minim is. Tot slot nog even met betrekking tot deze tweede week in de Tour. De Waaier-etappe. Eh, door sommige toervolgers wel uitgeroepen tot de mooiste rit van de afgelopen jaren. Even terug naar die etappe. Wat gebeurde er allemaal? En er gebeurde zoveel en ik moet uh, die toervolgers inderdaad groot gelijk geven. Want dit was de meest opwindende etappe uh, die ik in de tourgeschiedenis, die ik heb meegemaakt. Ik zit al vanaf 1993 in de tour, uh, nou ja, die ik heb meegemaakt dus... Ongelooflijk. Eerst werd het op de waaien getrokken door de ploeg van Mark Cavendish. Die wilde de sprinters allemaal lossen. En dat lukte ze ook. Want Marcel Kittel, met name zat in de tweede waaien. Argusumano kon erachter rijden wat ze wilde. Maar ze reden het gat niet dicht. En op het moment dat eigenlijk iedereen zich een beetje erbij had neergelegd, dat het een soort van massasprint zou worden. Uh, ...ging het nog een keer op de kant. En toen ineens bemoeide ook... Uh, ...daarvoor trouwens, bemoeide trouwens uh, Belkin zich er al mee. Uh, daar is nog wel wat over gesproken... ...omdat op hetzelfde moment reed Alejandro van En ja, zij profiteerde toch wel van het lek rijden van de nummer 2 in het klassement. Daardoor steeg Bauke Mollema naar 2. Laurens ten Dam steeg ook een plekje... En uh, ze hebben dus die wedstrijd heel hard gemaakt. Op nou, het moment dat niemand het eigenlijk verwachtte ging... de ploeg van Alberto Contador ineens keihard op kop blazen. En toen bleven er maar een paar man over. Waarbij trouwens die twee Nederlanders hè, ik blijf dat toch nog knap vinden... dat ze op dat moment precies de guts hadden. En ook gewoon het inzicht hadden om precies op dat moment... met die snelle mannen mee te gaan. Cavendish zat erbij als laatste. Die kon nog net op tijd aansluiten. Contador zat er natuurlijk bij. Die twee Nederlanders zaten erbij. Ja, en daar werd gewoon de gele trui dragen... op meer dan een minuut gezet. En Cavendish... Simpel zat. Hij won natuurlijk makkelijk dat sprintje uiteindelijk. Peter Sagan zat er ook bij. Maar die was absoluut uh, geen, uh, geen kans hebben voor de overwinning. Want Kevin is sprinten hem de vierkant uit. De etappe. Het was week 2 van de Tour de France. Zometeen de derde en laatste week. Eerst gaan we even naar AZ tegen Getafe. Een doelpuntje halen bij Richard van der Malen. Ja, het is 3-0 geworden voor AZ-Aaron Johansson. De nieuwe spits voorlopig van AZ van dichtbij. Kon niet missen. Deed dat in de eerste helft wel van dichtbij. Nu was het raak hoog in de touwen. En AZ, en dat staat dan tenminste toch wel redelijk tegen een Spaanse middenmotor. Eindigde het afgelopen seizoen als tiende getaffe. AZ nu dus op een, een redelijke 3-0. Voetbalt ook weer iets beter dan in het eerste kwartier van de tweede helft. Nu een voorzet vanaf de rechterkant van Lewis. Bal wordt weggekopt in het strafschopgebied. Er wordt ook volop gewisseld. Natuurlijk ook door Gert-Jan verbeek Zojuist ingebracht Ortiz en Lewis. En ook Maarten Martens. En dat is toch wel een bijzonder verhaal. Veel mensen klapten ook voor hem voor de Belg. Die zo'n tien maanden afwezig was door een slepende knieblessure. Maar hij is dus terug bij AZ. En misschien wel voor hem een heel mooi seizoen dat, uh, dat Martens te wachten staat. Twaalf minuten nog in deze oefenwedstrijd De laatste serieuze testcase dus voor AZ. Met het oog op de wedstrijd van volgende week. Om de Johan Cruijffschaal tegen Ajax en AZ. Leidt tegen een slap spelend Ketoffen met 3 tegen 0. <middels> This is Van Zelada en What Do I Know. Verder met de terugblikken op de Tour van 2013. Aan het begin van de derde Tourweek had Nederland even hoop op een Hollandse podiumplek in Parijs. Maar in de laatste week vervloog die hoop. Het was gewoon uh, het rechts van de sterkst. En dat was ik niet. Rui uh, Costa is de man die alleen aan de leiding gaat. Er kwam inderdaad gewoon een passagierstrein voorbij. En Don Dumoulin wilde naartoe. Komt er nog niet helemaal bij hoor. Dat is wel jammer maar, Rui Costa, ja. dat ik die niet kan volgen bergop, dat uh, lijkt me geen schande. Voor mij iedereen uh, erbij en uh, om mij heen, alleen Lauwers. niet. Ja, toch had Rodriguez nog even een tik op. En ja, dat was me net even te machtig. Daar gaat, komt dat alweer. Bouwke Mollema los je niet zomaar. Die moet je echt drie keer neerschieten. Bouwke, Bouwke, Bouwke. Costa is de man die alleen aan de leiding gaat. En hier komt hij over de streep. Handjes op de helft. Doet alsof hij het niet kan geloven. Tijdrit, ja. De klok die telt. Ik ben niet echt tevreden over mijn tijdrit. Hij gaat hem pakken. Jongen, jongen, jongen. Alberto Contador. Wauke Mollema. Die gaat hier verliezen op Contador op Kreuziger. Ja, dat ik twee plekken gezakt ben in het klassement. Ja, dat was natuurlijk niet uh, wat het doel was. Wat doet hij nu? Wat doet hij nu? Wat doet Christopher Froome nu? 8 seconden en 82 honderdste sneller dan de Alberto Contador. Zet de koptelefoon op. Draai Iron Maiden. En kijk naar de afdaling van de Enorm Een Enorme gevaarlijke afdaling hoor. De aanval van Alberto als je kijkt naar de lichaamstaal van Bouke Mollema, dan zie je dat hij moet afhaken. Ja, ik had gewoon niet, ja, niet de goede dag. Christopher Froome gaat het gewoon weer proberen. Die nu gezelschap geeft van Richie Port. Ik denk dat hij hem een bidon geeft. Chapeau voor Christophe Ribland. Nu komt hij over de finish. in feite, hij had bien het C'était incroyable. Quand je l'ai vu devant moi, j'ai dit: voilà. we go back? This is the moment. Tonight is de Is het slecht weer ongelooflijk. Het komt daar met bakken naar beneden. Jack Bauer is daar vol in een prikkeldraad, denken wij gereden. Is dus uit de Tour. Net trouwens als Tom Velers. Rui Costa wil zijn tweede etappe zegen pakken in deze Tour de France. Terwijl al verder daar het tempo maakt. Jongens, Mollema kan niet volgen. Ja, die eerste beklimming voelde ik me ook echt niet goed. Is de gele trui eraf, die hangt echt aan een draadje nog. This was one of the stages I was most worried about. Rui Costa komt over de streep. Twee overwinningen voor hem. Mollema die loopt dus geen schade op. Na die onhaalspellende berichten dat hij ziek zou zijn. Van tevoren had ik eigenlijk niet gedacht dat ik nou nog uh, zesde zou staan. Dit, uh, Roland, dit moet je niet doen. Hij rijdt Anton uh, gewoon het uh, publiek in. Dat is uh, niet netjes. Ja, daar gaat Vroom zelf. In één keer, pat, pat, pat, op de pedalen. Daar gaat Kitana. Ja, en dan denkt Vroom, weet je wat, rijd jij maar lekker weg. Have I what a for needed to. Laat Kitana. Ja, daar is het tegengebaasd. Dit betekent in ieder geval dat Bauke Mollema zijn zesde plaats heeft weten te behouden. Ja, daar ben ik zeker blij mee. De derde toeroverzicht gemaakt door Kees Dorrestein. Geolippus, die derde tourweek, daar houden wij Nederlanders toch een beetje een nare smaak aan over. Is dat terecht? Nee, is niet terecht hoor. Want een nare smaak moet je niet overhouden als het gewoon op een gegeven moment op is als het iets minder gaat. En zo verwonderlijk is dat niet. Bauke Mollema heeft natuurlijk al eens een keer heel goed gepresteerd in de ronde van Spanje. Met een vierde plek. Met de sprinttrui. De puntentrui die hij daar pakte. Maar ja, een Tour drie weken op je volle vermogen rijden is toch even iets heel anders. Hij is 26. Natuurlijk Nairo Quintana, man die op het podium staat. Die de bolletjes trui en de witte trui heeft. Ja, die is pas 23 jaar. Maar goed, dat is exceptioneel. Ik denk dat je als renner gewoon een aantal jaren moet kunnen groeien. Om uiteindelijk zo ver te komen dat je zo'n podiumplaats kunt vasthouden. En dat geldt. Ja, een ander verhaal is natuurlijk Laurens ten Dam. Daar hebben we nooit van gedacht dat het een goede klassementsrenner zou zijn... totdat hij vorig jaar in één keer achtste werd in de Vuelta... En ja, dit jaar reed hij ook gewoon echt netjes op zijn vermogen. Misschien wel boven zijn vermogen. En ik vind de dertiende plaats voor Tendam is ook gewoon eentje om in te lijsten. Ik bedoel, als we daar van tevoren voor zouden hebben kunnen tekenen... dan hadden we dat gedaan. Alleen ja, even als je mag dromen van die podiumplek. Als er zelfs al mensen dromen van een eventuele tourzege, Want ja, je weet nooit wat er met Christopher Froome kon gebeuren. Ja, dan, dan, dan valt dat tegen. Maar dat is niet reëel. Koester gewoon datgene wat we op dit moment hebben. En dat is een talent in de vorm van Bouke Mollema. Nog een talent trouwens. Die wil ik toch even noemen, want je hoort hem zojuist in die flits. Tom Dumoulin, geweldige tijdrit gereden, aanvallend gereden, vaak in de aanval geweest, 22 jaar oud pas. En ik wil ook Danny van Poppel even noemen, want die is pas 19, heeft twee weken de Tour gereden en heeft toch gewoon meegedaan met die massasprints. Kwam er niet altijd aan te pas, alleen in die eerste sprint die door Kittel gewonnen werd, ja, daar eindigde hij uiteindelijk als derde. Maar dat is een geweldige prestatie voor een debutant die eigenlijk volgens iedereen niet mee had gemogen naar de Tour. Ja. Uh, Mollemaat en Dam er iets tegen in die derde week, in ieder geval iets terug. Quintana Rodriguez werden juist beter in die derde week. Alberto Contador, wil ik het ook nog even over hebben. Is hij misschien wel de grootste tegenvaller van de kanshebbers? Ja, vind ik wel. En uh, Alberto Contador is niet meer de contador van voor de 0 0 0 0 0 0 uh, Het verhaal van uh, de Clem Buterol in de biefstuk enzovoort enzovoort. Uh, hij is vorig jaar teruggekomen. Hij heeft meteen wel de Vuelta gewonnen. Maar daar moest hij echt een enorm gevecht leveren met uh, Valverde en Rodriguez en Christopher Froome natuurlijk. Ja, en uh, het, is, het is niet meer dezelfde renner als uh, daarvoor. Toen hij twee keer legaal de Tour won en één keer de Tour won, maar eruit geschrapt is. Uh, hij merkt gewoon dat het moeilijker wordt en de manier waarop... Die gisteren naar huis werd gereden, met name door Quintana, door Rodriguez. Ja, dat zegt wel veel. Hij had zelf trouwens wel een excuus en dat moeten we hem wel. Uh, ja, die die credits, moet, credits moeten we hem geven. Hij had last van zijn knie. En hij zei uh, dat hij gewoon niet meer in staat was om daardoor die twee andere mannen te volgen. Want anders was hij gewoon tweede geworden in de toer. Dan nog even de Alp du De Nederlandse berg. Twee keer beklommen dit keer. Uh, is dat bevallen bij het peloton, bij de organisatie? Nooit meer doen. Maar dat is een persoonlijke mening hoor. Echt. Ik, uh, ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik heb uh, me doodlopen erger. Met name aan de gekte daar op de flanken van die berg. Het publiek dat meeholde. Mensen die zelfs uh, in de richting van Christopher Froome... Ja, slaande bewegingen hebben gemaakt met vlaggenmasten. En weet ik veel wat allemaal nog meer. Dat hoort gewoon niet bij het wielrennen. Het wordt te gek. En als je dan twee keer zo'n berg opgaat... dan veroorzaak je eigenlijk alleen nog maar die gekte. Er was natuurlijk ook veel te doen over die afdaling. Die de Saren eigenlijk ook onverantwoord en de organisatie heeft ontzettend veel geluk gehad. Echt een engeltje op de schouder gehad dat het niet is gaan regenen. Niet hard is gaan regenen op dat moment. Wat een dag later wel gebeurde. Maar als dat daar gebeurd was, nou, dan waren er waarschijnlijk wel ongelukken gebeurd. Uh, ik denk dat ze de kermis iets te groot hebben opgetuigd. En uh, ik vind ook persoonlijk dat ze die laatste week te zwaar hebben gemaakt. Want je zag het na Alpe-Dus dat de renners allemaal moe waren. En dat die etappe daarna hè, over de Madeleine, over de Glendon, uh, over nog drie van die prachtige kolletjes in de richting van Le Grand Bernon. Ja, dat was eigenlijk, wat de klassementsrenners betreft... een beetje een matige etappe. Die keken naar elkaar. En eerlijk gezegd, ook die etappen van gisteren... die ultrakorte etappen. Ja, je had iets meer nog verwacht. Een echte aanval misschien nog wel op Vroom. Maak hem gek, zou je dan zeggen. Maar ze konden het niet. En dat heeft alles te maken met het feit... dat die laatste Tourweek veel en veel te zwaar was. Het is een beetje een circus geworden. Ja, want hebben de concurrenten nou nog iets laten liggen... ten aanzien van Vroom? Of was hij gewoon... veruit de, ver de sterkste dit jaar? Veruit de sterkste, Dat is wel duidelijk. Hij was de sterkste op de tijdrit. Hij was de sterkste op de aankomsten die er echt toe deden. Hè? De Mont Ventoux, die eerste aankomsten in de Pyreneeën. Hij heeft gewoon, eigenlijk was hij gisteren ook gewoon absoluut de sterkste. Alleen, ik had zelf het idee dat hij een beetje comedie speelde. Toen Quintana en Rodriguez wegreden. En je hoorde hem ook even zeggen, net in dat overzicht, van oké, okay, ik heb mijn doel bereikt. Maar ik denk dat hij bij zichzelf ook heeft gedacht van, weet je wat, laat die twee nou maar rijden. Want als ik nou deze etappe ook nog weer win, dan krijgen we dat gedonder weer. Dan worden we die vragen weer gesteld over dopinggebruik. En dat ik eigenlijk veel te sterk ben voor de concurrentie. Maar eerlijk gezegd, zoals hij er gisteren bij zat, ik denk dat hij gemakkelijk die twee had kunnen volgen en dat hij de etappe had kunnen pakken. Dankjewel, Guillo. Zometeen gaan we nog even vooruitkijken naar de avondetappe van zometeen. Die uh, gaat plaatsvinden natuurlijk op de champs élysées Maar eerst nog even naar AZ tegen Getaffe. Is het inmiddels afgelopen, Richard? Officieel nog drie seconden twaalf en dan is het afgelopen Jochem Kamphuis blaast nu voor het eindsignaal. Een goede overwinning toch voor AZ tegen een Spaanse middenmotor. De vierde club van Madrid Getafe 3-0 met doelpunten van Berens van Elmen. In de tweede helft nog van de nieuwe spits Aaron Johansson. Ja, het verlies van El Tidor en Maher. Het is de grote vraag of AZ dat allemaal kan gaan opvangen. Want het is niet niets. De indruk die AZ achterliet in deze wedstrijd was met name in de eerste helft redelijk. In de tweede helft vond ik het zeer matig. Dat had ook te maken met de twee rode kaarten die Kamphuis uiteindelijk uitdeelde aan twee spelers van de Spanjaarden. Er werd ook nog eens veel gewisseld en dat komt het veldspel ook vaak niet ten goede. Wat valt verder op? Dat uh, buitens de nieuwe centrale verdediger overgekomen van Utrecht. Dat dat toch wel de nieuwe leider is van AZ. Dat in de eerste helft er bij Vlagen redelijk werd gecombineerd. Maar dat de fut er een beetje uit was. Ook logisch misschien wel gezien de hoge temperaturen in de tweede helft. 3-0 dus voor AZ. Deze laatste oefenwedstrijd van de oefencampagne. AZ tegen Kitaffen. Dan gaan we nog even naar Amsterdam, het Nederlands kampioenschap atletiek. Want Daphne Schippers kwam daar niet over de finish. De meerkampster strakelde over de twee na laatste horde. En Floris van Hoorn sprak met haar. Wat ging er mis? Ja, eigenlijk ging het heel goed. Op het begint met een redelijk goede start. Ik zat er goed bij. Um, en in één keer, denk dat mijn bijtrek bij een voetje liet hangen. En ik lag in één keer. Ja. Want je had een hele sterke serie gelopen eerder op de dag. Ja, het ging heel goed. en uh, Eigenlijk ging dat heel uh, gecontroleerd. Ook nu ging het erg gecontroleerd. Iets meer snelheid zat er volgens mij in. Dus ik denk dat ik toch wel uh, aardig bij jaar had kunnen lopen. ja. Eerder ja, dit seizoen in Lisse kwam je ook te vallen op de horde. Toen bleef je een tijdje liggen. Uh, nu was er niks aan de hand, hè? Nee, ik viel eigenlijk heel goed wat schaafplekken. Maar daar is het bij gebleven, gelukkig. Maar ja, fijn is het anders. Waarom heb jij ervoor gekozen om alleen de 100 meter horde te lopen? Nou, eigenlijk om een beetje vertrouwen te winnen voor Moskou. Uh, in Moskou ga ik natuurlijk meerkamp doen. En ik wil gewoon wat races lopen om gewoon mijn snelheid. Want dus ik loop in één keer veel sneller op de, orde, of op de 100 meter. En die moet ik om kunnen zetten in de orde. En dat is gewoon heel lastig. Ben je daardoor verrast, die 100 meter uh, van de laatste weken? Ja, dat gaat het gewoon heel erg goed. Ja. En, uh, maar ja, met die snelheid in één keer weer mijn meerkamp onderdelen is wel heel erg lastig. En, en dat is echt even schakelen. En zeker op de orde uh, heb ik altijd al problemen gehad dat ik veel te dicht op de orde kwam. Ja, nu met nog veel snellere uh, uh, snelheid, veel meer snelheid, is dus ze gewoon heel lastig. Ja. Ja, en is het ook voor andere onderdelen lastig, te veel snelheid? Ja, ik heb bij het hoogspringen nog wel eens last van. Want dan krijg ik te veel snelheid in mijn aanloop en daaruit kan je niet altijd lekker springen. Maar in principe gaat dat nog wel redelijk goed de laatste tijd. Hoe sta je ervoor? Ja, eigenlijk heel goed. Ja, het gaat, uh, gaat erg lekker. Ik heb natuurlijk de laatste tijd veel, uh, veel uh, wedstrijden gedaan en weinig getraind. Maar... Ja, eigenlijk gaat het heel goed. Fysiek ben ik erg uh, fit voor mijn gevoel. Ja. Want zijn er nog punten waar je aan moet werken uh, richting Moskou? Nou, dat hoorde denk ik. <laughs> Lijkt me handig om niet te vallen in Moskou. En voor de rest moet ik gewoon vooral weer technische onderdelen doen. Dus ik moet weer uh, gewoon wat meer weer gaan werpen en wat meer uh, hoog en ver is het wel goed. En ik moet gewoon weer mijn weerkant training oppakken en dat gewoon weer blijven doen. Wat, wat, wat jij net zegt, hè, dat je dan te veel snelheid hebt, is dat dan ook iets waar je aan moet gaan werken? Ja, dat is lastig Daarom doe door deze wedstrijd. Want eigenlijk op, uh, op wedstrijden heb ik altijd 10 tot 20 procent meer. En uh, ja, dat probeerde ik ik hier wat meer vertrouwen te krijgen. Maar nu uh, moet het maar op trainingen gebeuren. En waar, waar kijk je het meest naar uit in uh, Moskou? Ja, gewoon sowieso de uh, meerkamp eigenlijk. Ik, uh, ik denk dat ik gewoon heel veel punten meer kan scoren. En ja, ik hoop dat dat een beetje eruit komt net als bij de sprint. Heb je een beetje uh, je blik ook gericht op het record? Ja, ik denk dat het erin moet zitten als alles een beetje redelijk zit. Moet het erin zitten, maar iedere meerkamp is anders. Dus ik ga daar gewoon niet van uit. Ik wil gewoon eigenlijk een goede meerkamp draaien. En, uh, en of het Nederlands koor erin zit, dat zien we wel. Daphne Schippers ze viel dus vandaag in Amsterdam en sprak met Floris van Hoorn. Wacht even. Kom zomaar toe, Ja, Ze zijn inmiddels onderweg daar in Frankrijk. De laatste etappe in de Tour de France met de aankomst straks op de Champs-Élysées. Gio, hoe laat worden ze daar verwacht? Ja, de, aankomst, de eerste aankomst hier. Dus de entry on the final circuit. Zoals dat zo mooi in het boek staat. Dat wordt verwacht zo tussen 10 voor 8 en 8 uur. 19 uur 51 uur op het snelste schema. 56 uur op het middelste schema. En 20 uur 1 op het langzaamste schema. Dus dan komen ze hier voorbij voor de eerste keer. En dan moeten ze nog 10 rondjes gaan rijden. Als ze tenminste ervoor zorgen dat er in het begin. Als de etappe straks echt losgaat. Een beetje doorrijden. En niet zo lante als ze meestal doen in die slot Want de organisatie heeft al gezegd. Als het te langzaam gaat, als we te veel achterstand krijgen op het schema, dan gaan we gewoon deze uh, etappe inkorten met een paar rondjes. Want we willen wel per se met daglicht, ook al is het dan een beetje schemerig, willen we finishen. Je weet het hè? vanwege die 100ste editie hebben ze besloten om in de avond te finishen, zodat ze na afloop een uh, mooi spektakel kunnen doen met een uh, lichtshow met vuurwerk. Noem het allemaal maar op, dan gebeurt hier straks van alles. Ik heb al uh, allerlei oud-tourwinnaars hier uh, voorbij zien komen in uh, grote autobussen. Er was er eentje, een drievoud toerwinnaar, een Amerikaan... die hier fietsend over de streep kwam. Greg Lamont. En die werd tegengehouden... door een mevrouw. Van meneer, u mag hier helemaal niet fietsen. Want dit is straks voor de wielrenners... en voor de, voor de belangrijke mensen. Dus ik denk... dat hij gezegd heeft... Ja, maar mevrouw, ik heb drie keer... de Tour gewonnen. En uiteindelijk mocht hij door. Maar ze zijn er dus allemaal. En... er gaat straks ook iets speciaals gebeuren... rond de mannen die al vijf keer... de Tour hebben gewonnen. Want... weet het allemaal, zeven keer... dat staat nog steeds bij ons in het geheugen gegrift Maar het staat... niet meer in de boeken, Lance Armstrong... Ja ze geschrapt uit de toerboeken. Er zijn er dus nu vier die vijf keer de toer hebben gewonnen. Eentje is er al overleden, Jacques Anquetil, maar Eddy Merckx, Bernard Rino en Miguel Indurain komen straks na afloop van deze finale hier komen ze op het podium en dan gaat er nog iets speciaals met die mannen gebeuren. De renners zijn trouwens vertrokken. Ze rijden rond het prachtige kasteel daar in Versailles voor die etappe naar Parijs, maar het zit nu nog in de neutralisatie en daardoor heb ik even goed in het gezicht kunnen kijken van de man met de groene trui, Peter Sagan. Hij heeft niet alleen een groene trui, een groene fiets, maar ook een groene sik. Hij heeft hem gewoon groen geverfd. Ziet er mooi uit. Oké, okay Gio, meer zometeen in Radio Tour de France vanaf kwart over zes. Dit was mijn laatste zondagmiddag langs de lijn, maar niet mijn laatste sportuitzending op Radio 1. Die is morgenavond om tien uur, dus geen emotioneel afscheid of zoiets. Maar gewoon een welgemeend goedenavond. En veel plezier straks met de laatste Radio Tour de France van 2013. Dag.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 Cinema. Geniet deze zomer van de successen van bekende Nouvelle-Vaille regisseurs op tv 5 Monde. Kijk vanavond om 9 uur naar de Nederlands ondertitelde film Jacques Odenaand. Meer info op tv5monde.nl. TV Dit is Radio 1.